She's trying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 In Mierlo in Brabant is een bedrijvencomplex uitgebrand. In de hal waren meer dan 10 bedrijven gevestigd. Onder meer een autoschadeherstelbedrijf is getroffen. Daar zijn verschillende ontploffingen gehoord. Vermoedelijk zijn er gasflessen geëxplodeerd. De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden en houdt omliggende gebouwen nat. Door een onderzoek naar het ontstaan van spookfiles is de snelweg van Helmond naar Eindhoven bijna de hele dag dicht... Bij de test rijden 70 auto's in een lange rij achter elkaar. Onderzoeksinstituut TNO legt het rijgedrag met 50 camera's vast... om een beeld te krijgen van het ontstaan van spookfiles. Die ontstaan als een automobilist plotseling afremt of van baan verandert... waardoor de auto's erachter moeten afremmen. De A270 van Helmond naar Eindhoven is tot 6 uur vanavond dicht. De komende twee maanden wordt de weg nog een keer afgesloten voor vervolgonderzoeken.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 Het weer in het zuiden eerst nog bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon tot tussen de 9 en 13 graden. Morgen en de avondmorgen zonnig lenteweer. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 See ya! I'm ZFM Con la luz de tu mirada yo. Ik weet dat ik niet meer kan. Ik weet dat que mi padre me recuerde. weet dat ik niet meer kan. Ik weet dat ik niet meer kan. Ik weet dat ik niet meer kan. Ik weet dat ik descanse cuando de amarte se trate mi cielo a Dios le pido por los dat ik hier niet kan, en niet kan, kan, hijos hijos hijos.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 De tu mirada yo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 Break, hold, tell this is the high break. Hold. Come along with me. We've, We've, We've been success. There will be many other time. nights like this. I'll be standing here new, with someone new. Will the be other songs to sing? Another one, another's way. There will be other lips that Sometimes I really care They won't feel me like you, just do Yes, I there. may dream a dreams I feel like you're too, if there like will never ever be I knew I would make it I'll tell you that my dreams are never it